Zo, juffrouw Julie Vrooman, neem ik aan. Ik ken u niet en ik heb u niks te zeggen. Dat verandert nog wel. Jonge dame, er zijn haardrugs bij u gevonden. Wie zegt dat die van mij zijn? Ik krijg regelmatig bezoek. Dus misschien heeft iemand ze wel laten liggen. Uit iemand zijn een zak gevallen, zeker? Dat kan toch. Trouwens, ik ben niet verantwoordelijk voor wat mijn bezoekers in hun zak zitten hebben. Natuurlijk niet. Laat uw armen zien Blijf van mij mijn... Ja, uw arm lijkt wel een zeef Ik wil wedden dat uw andere arm er niet beter uitziet Het zijn nog altijd mijn armen Hoe lang is het geleden? Uw laatste shot Dat gaat er geen kloten aan Julie, kom Wij komen niet voor die drugs Wij willen alleen met u praten over Wat er in uw familie gebeurd is Praten? Met u? Ik heb u niks meer te vertellen, stomme trut Julie, luister goed, hè ik ben bereid om u terug naar huis te laten gaan. Sorry. Maar... Sorry dat ik tussenkom, maar daar kan ik niet mee akkoord gaan. Als substituut heb ik de bevoegdheid om u naar huis te laten gaan, Julie. Maar er moet natuurlijk wel iets tegenover staan. Dat verstaat je. Wat zou ik u kunnen geven? Ik heb niks en ik weet niks. Wat is er met het kind van Veronique gebeurd? Men zegt dat het doodgeboren is... of toch kort na de geboorte overleden. Klopt dat? Als ik u eerlijk antwoord geef... Laat je mij dan gaan? Eerwoord. woord. Veronique heeft een kind gekregen. Een jongen. Hij is onmiddellijk na zijn geboorte afgestaan... en geadopteerd door een koppel uit Loppen. Die jongen kreeg dus de naam van zijn adoptieouders. Kent je de naam van die mensen? Nasus. Gynasus is zijn naam. Zou het volgens u kunnen dat hij betrokken is bij die inbraak bij uw broer... en bij de ontvoering van uw neef? Medeplichtig? Hè? En zit jij misschien samen met hem in een complot? Ik heb daar allemaal niks mee te maken. Ik ken die Gynasus niet eens. Het is jullie Ik zie het aan uw ogen. Hallo, Dirk van der Rijk. Hannelore Martensier. Mm -hmm, wat goed nieuws, Hannelore. Het schandaal in de familie Vroomman begint boven water te komen. Gehoort er binnenkort meer over. Prima, wel, Hannelore. Prachtig. Ik zal u niet vergeten. België staat in rep en roer door de ontvoering van een jongen van 16, Alain Vect. De omstandigheden waarin de ontvoering plaatsvond zijn eerder bizar te noemen. De familie Vect is niet onvermogend, maar ook niet een familie die maatschappelijk een zodanige plaats inneemt dat ze de aandacht op zich vestigt. Er zouden verschillende aanknopingspunten zijn, maar het is nog steeds wachten op wat de ontvoerders eigenlijk willen. Wij blijven, voorlopig, een ogenblikje. Hier komt net een van de rechercheurs voorbij. Meneer de rechercheur. Brigadier Versavel is de naam. Juist. Brigadier Versavel, zou u voor de kijkers in Nederland de laatste ontwikkelingen in deze zaak kunnen toelichten? Dat zou kunnen. Mooi. Maar ik doe het niet. Pardon? De enige die u uitleg kan verschaffen, dat is de procureur des Konings. Brigadier. Meneer Beekman. hij. Ja? Kijk ja, te ik heb een envelop gevonden. Waar? Ah, Hij was vastgeplakt aan de deur van een van ons interventiewagens hier. Ze verlacht pakt. Ja. Ja. Hey. Verdorie. Wat staat er niet? Dat, dat, moet, dat moet de procureur zien. Ja, maar ik wok! Hallo. Ik eis dat u alles doet om deze zaak binnen de kortste keren op te lossen. Ik wil mijn kleinzoon gezond terug. Het mag kosten wat het wil, compris. We stellen alles in het werkzaak, geloof me. Mijn we hebben terug een bericht van de ontvoerders. Alsjeblieft. Hij is gericht aan de ouders van Alain. Dan was het letter. Eén ogenblikje, Jacques. Het kan van de grappenmakers zijn. Uw zoon is gezonden wel. Indien u de volgende instructies opvolgt, zal de jongen niets overkomen...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 Deze brief geldt als laatste en enig contact. M mijn schilderijen... Je gaat het leven van onze zoon toch niet op het spel zetten voor een paar schilderijen? Maar ik heb alleen maar dure werken, zijn er fortuinen? Schilderijen kunnen vervangen worden, mijn kleinzoon niet. De schilderijen worden met name genoemd. Het gaat om een Magrit, een appel, een Delvaux, een klee. Maar hoe weten ze dat ik de schilderijen heb? Het lijkt wel alsof ze als, huis zijn. als ik iets mag opmerken, procureur... ...volgens mij hoeven we dit niet ernstig te nemen. Geen enkele ontvoerder eist dat men voor een fortuin aan schilderijen opstookt. Heeft daar heeft hij toch geen voordeel aan. Nee, nee, ik ben er zeker van dat deze brief een wansmakelijke grap Laat is. Laat me die brief eens zien. Dit is geen grap. Dit is van de echte ontvoerder. Meneer vrouwman heeft gelijk. Deze brief is echt. Versavel alsjeblieft. Het spijt me, Jacques, maar uh, ik ben het eens met kapitein Doont. Dit is niet de eis van een ontvoerder. Meneer Vrooman, waarom denkt u dat het echt is? De Latijnse woorden onderaan de brief. Hoe zegt u dat? Het cryptogram is het bewijs. Inderdaad, hè. Rotas, opera, tenet, arepo, sator. Een grappenmaker kan hier niks van weten. Dit is van de ontvoerders. Uh, ja, ja, er is natuurlijk iets van ja, aan. Ja, goed. Dan blijft er ons niets anders over dan tegemoet te moeten komen aan een eis. Ja, ja, misschien is er een andere mogelijkheid, Claire. Vervalsingen. Dat, dat ik het leven van mijn kleinzoon op het spel ga ...gaan zetten door een paar vervalsingen te verbranden. Ze sont pas des amateurs, hè, maar, monsieur? Misschien is, Alena Ik bedoel, we weten toch niet of hij nog ongedeerd is? We hebben geen enkel bewijs dat hij nog leeft. Hij leeft nog. Mijn zoon leeft nog. Begrepen? Mijn zoon leeft nog en ik wil hem volgende week terug in mijn armen kunnen nemen. Ja. Verbrand die schilderijen.